Iedere dag elektrisch, ieder moment BNW. BNW maakt rijden geweldig. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen je bij. Prijsvrije vakanties. Met jou, deze dagen Ontdek de BMW 3-serie plug-in hybride op bnw.nl. Het beste vroegboekdealsboekje bij. prijsvrije vakanties. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk. In hun leven. Die vooruit willen. Omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? 3FM. Een hele goede avond. Het is zo'n anderhalve minuut over tien. Dit is Vooraan. Uh... Met zometeen Florence en de Machine. Maar eerst het nieuws. Goedenavond. In Amerika is de begrafenis bezig van Tyree Nichols. NOS op 3. Hanneke van Zessen. De zwarte man van 29 kwam begin januari in Memphis, in de staat Mississippi... om het leven door politiegeweld. Bij de begrafenis zijn ook familieleden van George Floyd. De vicepresident van de VS, Kamala Harris, was er ook. En zij deed een oproep de George Floyd-wet aan te nemen. En als vicepresident van de Verenigde Staten... we demand dat Congress de George Floyd Justice and Policing Act... Joe Biden zal het nemen. And we should not delay. And we will not be denied. It is non-negotiable. De wet moet wangedrag van de politie en buitensporig geweld en racisme bij de politie bestrijden. Het programma Spoorloos heeft opnieuw een foute match gevonden... bij een oud-deelnemer. Eind vorig jaar werd duidelijk dat er in het programma... drie geadopteerde mensen aan verkeerde familieleden... in Colombia waren gekoppeld. Een tussenpersoon regelde dat daar. En dat ging dus bij vier mensen nu al niet goed. Er wordt nog onderzoek gedaan. Resultaten komen dit voorjaar naar buiten. Misschien is het binnenkort klaar met gescroll op TikTok... en snaps in de klas. En misschien zelfs wel met de kahoot-quizjes. Onderwijsminister Wiersma gaat met leraren en scholen praten over een telefoonverbod. Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn al langer tegen smartphones in de klas. De BVV en het CDA zeggen dat het lastig is om niet afgeleid te worden door telefoons. En misschien heb je er wel eens van gehoord. Contacthonden Die gaan samen met hun baas naar bijvoorbeeld verzorgingstehuizen... om daar de mensen weer even te laten lachen. Zo is daar in Brabant nu Labradoedel Grietje... die samen met haar baas Lieke naar dementerende mensen gaat. In Schaik. Je banden een hond gaat maar nou niet meer. Maar nou, u wordt er wel een beetje vrolijk van, geloof ik, hè? Ja. Ja, nee, ik ben gek genoeg. Ze vergeten even de zorg om hen heen en ze voelen zich weer fijn. En uh, het hoeft niet meer over de dingen te gaan die ze niet meer kunnen of niet meer willen. Maar het gaat dan alleen maar over hoe lief Grietje wel niet is. Volgens het personeel gebeurt het vaak dat iemand met dementie zich na zo'n bezoek... de rest van de dag een stuk beter voelt. En dan nog het weer vanavond buien. Morgen ook een druilerige dag dan 9 graden. Yes, dankjewel Hanneke. Dan drie even verkeer door de ABB. Je zou het niet verwachten om zo'n 4 minuten over 10. Maar er is zowaar een vertraging. Dat te vinden op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Beuningen. 1 kilometer vertraging. 9 minuten ben je langer onderweg. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Hou het dus goed in de gaten. 3FM. Het is alweer bijna Valentijnsdag. Waarmee maak jij jouw geliefde blij? Een persoonlijke kaart met een mooie bos rozen? Greet is er voor alle liefdes. Jouw grote liefde, schattenbouten, nieuwe vlammen. Dus ga nu naar Greets.nl voor de grootste collectie Valentijnskaarten en cadeaus. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland.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 Teken de petitie op het vergetenkind.nl Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op ElizaWasHere.nl. Vink maar af die klus. Nu bij Gamma 40% korting op Flexa strak in de lak en strak op de muur. Niet uitstellen, maar afvinken. Ik kan het. Gamma. Ontsnap met Eliza Was Here naar onontdekte plekjes en de meest bijzondere verblijven. Boek je unieke zonvakantie nu op ElizaWasHere.nl Stem van een vrijdag op jouw favoriete Zero track. Voor de 3FM Zero's Top 1003. Check 3fm.nl. NPO 3fm. Boom. Jamie en Olivier. Hallo, hallo. Vanavond staan we vooraan met de allernieuwste muziek. En de nieuwe namen voor Lowlands 2023, zoals Florence en een Machine. Vooraan. 3fm. sleep, wake, nothing but you. And the four flowers in the machine and dog days are over. 3FM. Zo so, kwart over tien, welkom bij de late avond van 3FM. Dit is vooraan en wij zijn dan Jamie en Olivier. Hallo. Hallo, hallo. En ook vanavond weer gidsen wij als een bestuurder van zo'n rode toeristenbus, weet je wel. In de grote wereldsteden gidsen we jou door de wereld van de muziek. Zo, dat is ja. een goeie hè. Maar jij kan ook hartstikke goed auto rijden. Dus dat moet helemaal goed gaan komen hey, deze bochten, avond. Die ochtend die neem ik hartstikke secuur. Dat is lekker. Ja, helemaal fijn. Um, we hebben ook live muziek trouwens deze avond. En dat allemaal in de vorm van toch iets waar je vrolijk van gaat worden. Het is Poppy, het is 3FM Talent, Maxine. Je hoort er straks in een livebox. Hé, hey, te gek. Uh, voor de rest gaan we ook weer de beste battle strijden. En vanavond gaan we op zoek naar de allerbeste Zero's Dance Track. En dat heeft alles te maken met de 3FM Zero's Top 1003 die eraan komt. Vanaf vrijdag gaan de stembussen open. En om vast warm te spelen, wat is nou die allerbeste dansplaats uit de jaren nul? Heeft je een suggestie? Stuur hem vooral deze kant op, hè? Via een bericht in de app van 3FM. En deze avond duiken we ook in het meest fijne nieuws van de dag. Ja! Want de eerste namen voor Lowlands 2023 oh. die zijn uh, eruit gegooid. De zomer um, voelt nu echt dichtbij uh, aan het komen, dat is fijn. Nou, Ik heb in ieder geval gewoon weer, weer ja. zin erin dat augustus gaat zijn. Ja. En het um, hele programma hier hoor je bij ons dus de namen van deze zomer, Lowlands, of van de namen van deze zomer bij Lowlands voorbij komen. Um, net als Alflorens en de Machine en uh, Bombay Bicycle Club, Bombay Bicycle Club moet ik zeggen. En um, dat is niet het enige. Nee joh, Want. krankzinnig. Billie Eilish is bevestigd voor Lowlands Nothing 2023, ook bevestigd. Joost, Ja. Youngblood, Loyal Carner. En ook zeker de volgende vrouw. En dat is een potentieel eentje die meteen niet een belletje laat rinkelen in je koppie... maar wel een is waarvan ik nu al durf te zweren dat het een van de hoogtepunten gaat worden van Lowlands 2023. En er is een vrouw die geboren is in Canada, maar dat Engelse leven helemaal heeft omarmd door haar verblijf in Londen. En dat Engelse, dat hoor je ook heel erg in deze track. Het is van die vrolijke, opzwepende Britse house. Ze weet precies hoe je een menigte, zoals bijvoorbeeld die op Lowlands, moet laten bewegen. En ik weet al zeker wanneer ze dan staat daar, En ja, dat zie ik voor me. Een zwoele avond of nacht, zo'n zomerse avond of nacht. Het lijkt nog ver weg, maar die gaan er gewoon weer zijn in augustus. Dat zij achter die Wheels of Steel staat, achter die DJ set staat. En je zo meeneemt in de wereld van Lowlands, de nachtelijke wereld van Lowlands. Dus ik zou bij deze willen zeggen, het wordt één van de hoogtepunten van Lowlands 2023. En het is één van de nieuwe namen van het festival die vandaag is bevestigd. Haar naam is Jada G. Dit is vooraan 3FM bovenvast. I kan in the of us. Collecting. Don't forget the best Frans Ferdinand, Billy Goodbye en daarvoor dus een van de verrassende namen van Lowlands. Eentje die misschien niet in eerste instantie een belletje gaat rinkelen... maar wat wel een hoogtepunt gaat worden. Ik weet het zeker. Uh, de Britse inmiddels producer J.G en Bovalvast het is vooraan waar je naar luistert, waar je vraag staat... bij de nieuwste muziek. Um, en dus ook van deze Nederlandse rapper... die je gewoon kan kennen van samenwerkingen... met Dio en de Opposits. Um, maar naast dat het veel fun is... en party wat hij maakt... of wat we van hem gewend zijn... kan hij ook een hele breekbare en kritische manier... Um, naar de wereld kijken. Wat je duidelijk dus in deze hoort. Want waarom zou je nou minder zijn... als je toevallig net in een ander land bent geboren? En wie bepaalt dit dan? Je hoort Sef met Land dat niet bestaat. Als het mij hier niet bevat, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlak. Yeah. Er is maar één goed systeem, en dat is een geluidssysteem. Geen groot fan van autoriteit, en misschien is dat mijn probleem, maar goed. Ze zeggen dat het land dat van jou is, niet het land is waar je trots op bent. Maar het grondgebied waarvoor je schaamt, als iemand erover praat en niet fokt op zegt. 14 karaat stuk gaat om mijn nek, silhouet van een groot continent. Minstens 50% van mijn gene pakket, maar gewoon een toerist wanneer ik daar ben. Het woord uit dat ik zelf bedenk. Uit welke kleur ik wil wapperen? En wordt er eindelijk een nieuw systeem gebouwd? Ben ik liever producent dan consument? Als het mij hier niet bevalt, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, Zwaai ik met. Mijn... Ik zou voor veel kunnen sterven maar niet voor een vlag Symbool voor een stuk grond door iemand bedacht Simpel stuk stof geeft geschiedenis af Bloedvlekken gaan er niet makkelijk uit in de was Liever soeverein, liever een schone lij Tabula rasa maar dan een koninkrijk Zonder koning dan en zonder hiërarchie Ik heb nog geen plan, maar dat hoeft ook niet Een soort utopie die je tutoieert Kun je in het voor je zien? Hoop dat je investeert Als we het samen doen, moet het lukken wel Misschien onmogelijk, maar goed dat zien we wel als het mij hier niet bevat Ga ik naar mijn eigen land En als het mij hier niet bevat Zwaai ik met mijn eigen vlak ja. Van een land dat niet staat 3 3FM I remember you couldn't stop crying You found Vandaag is ook bevestigd voor Lowlands 2023. Go in Red, You're the Roo op 3FM. Hoor aan, beste battle. Jij ja, krijgt nu het moment deze avond om even je mening door te kunnen drukken. Even je gelijk te halen. Want um, wij gaan normaal elke dag op zoek naar het beste liedje um, van de beste artiesten. Maar deze keer doen we het even anders. Want we hebben het al een paar keer gezegd. Um, de aankomende weken staat bij 3FM in het teken van de Zero's. Want de 3FM Zero's top 1003 die komt eraan. Vrijdag kan je al gaan stemmen ervoor um, en daarom zijn we deze week eigenlijk al een beetje aan het warm draaien En op zoek naar de beste Zero's platen in een bepaald genre. En dat bepaal jij. Jij kan bepalen welke beste track dat dan is. Um, je kon een app sturen naar de 3FM app als je een echte Zero's fanaat bent. En um, nou, daar hebben we toch wel weer twee Zero-kenners uit weten te strikken. Nou, zeg dat zeker. En richting die twee Zero-kenners wil ik vragen om welk Zero-genre draait het vandaag... Dan! Dan, Zo is dat. En een van die Zero's-fanaten is Sarah, 16 jaar uit Hallo. Utrecht. Sarah. goeie avond, hè? Hey. Goede avond, Ja, het is dan, we noemen je wel een Zero's-fanat, maar je bent 16 jaar. Dat betekent dat je wel piepjong bent geweest in de Zero's. Ja, zeker. Ik was uh, ja, als ik tot tien, dan was ik vier. Dus. Ja, precies. Maar heb je, heb, je, heb je dan toch nog wel een beetje de muziek uit de Zero's kunnen meekrijgen? En hoe dan? Ja, vooral nu luister ik er nog heel veel. En er zijn gewoon heel veel goede genres uit de Zero's. En uh, heel veel verschillende dingen. Ja. Ik, vind, ik luister nog steeds dagelijks naar. Lekker. Ja, de Zero's is ook een beetje een vibe, hè. Je hoeft er helemaal niet in opgegroeid te zijn of dat bewust mee te maken. Je kan alsnog van de Zero's houden. Nou, en het is helemaal in, hè, is... tegenwoordig. Het is helemaal in. Nee, maar alle gendseers, ja. die willen al die Zero's uh, kleding en muziek allemaal weer horen ja. en uh, dragen. Weet ik het allemaal nou, Wat dat betreft zit je helemaal op de juiste bootzage en Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete Zero's dance track is. Dat horen we zo meteen. Naast Stijn, want uh, Stijn, 27 jaar uit Schijndel, is ook een echte Zero's-kenner. Hallo! Goedenavond. Goedenavond Stijn. Hey, um, jij bent 27, dus mijn leeftijd. Dus jij hebt sowieso wel de Zero's echt meegemaakt. Um, ja. Was jij in die tijd veel met muziek bezig en zo? En hoe, hoe luister je dan daarna? Ja, ik uh, was altijd wel met muziek bezig. Eerst uh, kreeg ik natuurlijk een beetje van je ouders mee. Maar later had ik op mijn eigen kamer een, uh, een stereotoren... En, uh, en nog iets later... Uh, een, een iPod kon je muziek meenemen. Ja, iPod Nano. Op de, op de fiets uh, muziek <laughs> luisteren en zo... onderweg uh, van naar school. Wat was dat een uitvinding toen? Hè? Dat je dan in één keer gewoon mee kon nemen... in plaats van zo'n CD-ROM die je dan erin moest gooien... om uh, te luisteren. Hey, um, ja, ja. Ik denk dat het wel duidelijk is... dat jullie uh, uh, in ieder geval van de Zero's houden. Um, het enige wat jullie nog even moeten doen. is jullie overtuiging over wat de beste dance track is uit de Zero's. Um, aan de rest van Nederland, die op dit moment drie filmmeld luisteren is, ook uh, doorgeven. En dat kunnen jullie doen door ieder 20 seconden die track te pitchen. En Sarah, laten we met jou beginnen. Yes, nou als je een klassieke. Nee, wacht, wacht, oh, nu start de duim. Oh. <laughs> <laughs> nou, als je een klassieke dance wil met goede rap. Dan moet je stemmen op Bonkers van Dizzy Rascal. Hij is een van de beste rappers uit de UK en ook al hij heel lang geleden uitgekomen toen ik nog heel jong was. Ik luister nog steeds elke dag naar Het is echt mijn stammed jam. Hey, hey. hey. Bonkers Some people I'm free and I'm just living my life and crazy me. Some people pay for thrills, but get mine for free. Man, I'm just living my life. There's nothing crazy about me. Ah, ik snap het helemaal, Saga, dat dit jouw gem is. Heerlijke plaat. Bonkers van Dizzy Roscoe. Maar Stijn, wat is jouw favoriete Zero's? De 20 seconden om te pitchen gaan nu in. Ja, goede plaat. Maar ik heb een andere uitgezocht: <laughs> ja. Galvanize van de Chemical Brothers. Uh, ja, als ik aan de Zero's denk, dan komen de Chemical Brothers. Uh, ja, die zijn top of mind, zeg maar. En uh, ja, dit is denk ik wel hun meest uh, karakteristieke plaat uit die tijd. Dus uh, met die oosterse sound. Ja, ook een heerlijke plaat uit de Zero's. Het is een spannende strijd, deze beste battle over de beste Zero's Dance Track. Maar die strijd die bepaal jij, hè? dus kom vooral door via de app van 3FM. Wat vind jij nou de allerbeste Zero's dance track? Ik stuur het even door via de 3FM en door Bankers te sturen als je het eens bent met Sarah. En als je denkt, nee Stijn heeft helemaal gelijk, dan kan je Galvanize deze kant op sturen. Ja, Galvanize of Bankers En Galvanize is niet het makkelijkste spellen, maar we, we komen er wel uit. Als er een geetje in zit en het eindigt op, dan weten we welke trek je bedoelt. Galvanize of Bankers via de app van 3FM in de beste battle voor de Zero's. De Sarah, Stijn, tot zometeen! Hoi. Tot zowel. in de tussentijd Tamino. Dit is Fascination. I love like the colors reflected in your eyes. When you look up to the sky. To me they don't seem to appear. And I didn't cry for that flamingo dark and salt didn't care for it at all while you couldn't hold your tears your fascination has always fascinated me you make it harder to believe that Prove me wrong. No, those mighty sayings that mean. 23, de grote beloftes voor komend jaar wat betreft ons... zijn de Vodan Boys. Je de bells op 3FM. Hoor beste battle. Deze avond draait het uh, allemaal om dance uit de Zero's in de beste battle. Uh, want de 3FM Zero's top 1003, ik vind het een mondvol, maar dat komt eraan. Ja, maar dat is toch ook um, heerlijk? Gewoon duizend en drie van de allerbeste Zero's liedjes door Ja, maar ik stuip al een, een beetje over mijn woorden heen, daarom zei ik het oh, eigenlijk. Maar op die ik vind manier. een hele mooie titel. Ja. Um, maar wat is nou de allerbeste dance track uit de Zero's? Daar komen we nu achter dankzij uh, de twee echte kenners, zoals onder andere Sarah, hallo. Hallo. Hallo. Um, en nog even één keertje, welke vond jij het beste? Bonkers van Dizzy Resco. Heerlijk. Bonkers. Bonkers. Ah, dat is gewoon ouderwets rammen. Welke momenten zit je deze eigenlijk vaak aan, Zara? Ja, dat was de zo dat ik deze heel vaak draaide. Maar ook bijvoorbeeld als ik in de ochtend naar school moet of iets... Dan ben ik deze Heel goed, heel goed. Maar ja, ook Stijn had een allerbeste Zero's Dance plaat. En welke was dat? The Galvanize van de Chemical forest. Van de Chemical Forest, sorry, ik zat er even doorheen. Ik kon niet wachten om te luisteren. Knap, <tie> knap. Ja, bij een goede plaat, Zowel bonkers als Galvanized. Maar ja, dat kan er maar één de beste Zero's Danceplaat zijn in de beste battle. Ja, en er zijn uh, weer uh, heel wat stemmen binnengekomen. Ik zie um, Lisa en Yannick komen. Die gaan voor Galvanize. Luc, Milou en Daryl... die willen dan weer liever bonkers. En uh, Barry gaat dan ook weer voor Galvanize. Dus het zit best wel weer... Re, nou ja, zit zitten dicht bij elkaar, het redelijk dicht bij elkaar. Ja, nog vele appjes erbij gekomen. Alles is opgeteld, afgetrokken, wortels ervan gepakt. En er is één conclusie te trekken in deze beste battle. Beste Zero's Dance tussen de Chemical Brothers... en tussen Dizzy Roscoe. Ja, onze Dance Zero-kenners uh, Sarah en Stijn... Hou je vast, want met 72% van de stemmen is Galvanize de beste Zero's Dance Track! Hey! Hey, eerste reactie! Ja, <laughs> Zo is het! Ik hoop dat jij er ook nog van geniet, Sarah. En een fijne avond, beiden. Hey, fijne avond! Hey, fijne avond! To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do. Be cool and look smarter. Don't hold And hey, you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. 'Cause there's a party over here, so you might as well be here with the. Ik ken de ritme van de Foo Fighters, Making a Fire op 3FM. En voor de allerbeste Zero's Dance plaats wat jou betreft. In de beste battle was dat Chemical Brothers en Calvin Heights. Het vooraan waar je naar luistert. Fijn dat je erbij bent. En dat je gezellig deze avond met ons uh, wil, wil beleven. Um, en we hadden het hier gisteren al even over. Over een man um, ja, waar ik per direct meteen verliefd op ben geworden. Um, omdat zijn stem mij heel rustig kan maken, maar tegelijkertijd ook een veilig gevoel kan geven. Wat echt komt door zijn warme en vooral ook kalme zoolgeluid. Um, maar tegelijkertijd kan hij ook heel erg je kwetsbaarheid... in één keer bij je naar boven halen. Hij is echt een koning in um, zijn zeer de wereld in te gooien. Maar er tegelijkertijd ook heel herkenbaar te laten voelen. Um, het gaat over de Schotse Joseph. Morgen bij ons in de Livebox, heel veel zin in. En je hoort hem nu alvast met Just Come Home With Me Tonight. Or well, pass me on justice. You didn't see me there. Pretend I didn't care. Of course I still care. But I'm drunk enough to play the game. There you In de livebox, de Schotse Joseph. En je hoort hem, just come home with me tonight. Ah, ontzettend veel zin in. En zometeen hier al in de livebox. De popkoningin inwording uit Nederland. Ze was al een deel van de team van 2023. Haar naam is. Maxine! Hey, die ga je zo meteen live volgen en daar kan ik niet op wachten. Blijf dus vooral vooraan, want daar staan wij. Vooraan met de allerbeste, de allernieuwste en dus ook de mooiste live muziek. In dit geval Maxine in de livebox. En over die live muziek gesproken, Lowlands 2023. Vanochtend, heugelijk nieuws, de eerste namen zijn naar buiten gekomen. Opvallende natuurlijk, headliner Billie Eilish, Florence in the Machine... techno-koningin Charlotte de Witte... maar ook deze band, deze Fransen, zijn te vinden op Lowlands 2023, M83...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 nu bij Dirk, alle Remia-sauzen van 500 ml voor maar 1,19 euro. 3FM. Goedenavond, 1 minuut over 11. Dit is de late avond van 3FM. Volgaan. Met zometeen Jesse Ware, maar eerst het nieuws. Goedenavond, er is gevoetbald. En straks een mooi goal te horen. NOS op 3. Hanneke van Sessen. Maar eerst, premier Rutte heeft voorzichtig sorry gezegd... voor hoe hij communiceerde in de coronacrisis. In een debat in de Kamer zei hij dat er momenten waren... dat de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus. De PVV vroeg Rutte om excuses voor de gang van zaken. En de SP zei dat het erop leek dat er per persconferentie geregeerd werd. dat er in de Kamer alleen wat werd nagebabbeld. De marechaussee op Schiphol heeft bij de security check een mes ontdekt... bij een reiziger, die verstopt zat in de gesp van zijn riem. De riem en het mes zijn in beslag genomen. De man heeft op het vliegveld een boete betaald. Het is niet duidelijk op welke vlucht de reiziger wilde stappen. Na een wilde achtervolging heeft de Duitse politie afgelopen nacht... bij Keulen drie Nederlanders opgepakt. De mannen van 23 en 24 jaar oud worden verdacht van een plofkraak. Tijdens een achtervolging probeerde de verdachte de politie te verblinden... met een laserpen in de hoop om ze af te schudden. Dat mislukte en ze werden opgepakt. En op voetbal, RKC Waalwijk had een topavond. Ze klommen na de winst van een inhaalwedstrijd tegen Goat Eagles... naar de negende plek en staan dus in het linker rijtje... in de Eredivisie-ranking. Oekili schoot de stand naar 3-1. Sankis heeft heel andere plannen. Hij vindt hier Oekili. Oekili! En zo wordt het toch de avond van de schitterende doelpunt op deze manier. De wedstrijd moest eigenlijk eind vorige maand worden afgetrapt. Toen werd hij alleen gecanceld door een laag sneeuw op het veld. En dan nog het weer. Geen sneeuw hier, maar buien en buien. En nog eens buien morgen ook, regen en dan 9 graden. 3F.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 Geld nodig om je voorraad te financieren? Check je mogelijkheden op richfund.nl Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen... kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO 3FM. Boom. Jamie en Olivier. Hey, hey goedenavond. De staan we vooraan bij de allerbeste live muziek... met zometeen hier in de livebox 3FM talent Maxine. Vooraan! Eerst door je jazzy wear. Free yourself. 3FM. Achter elkaar die je deze zomer gaat zien op Lowlands. Late avond live. Aangekondigd voor Lowlands 2023 zijn we vooral namelijk... Nou, mijn teams. En er ook nog Jesse Ware. Hey. En dat naast onder andere Billy Eilish, Florence in the Machine en nog vele andere namen. We zullen door het programma heen genoeg Lowlands bevestigde tracks draaien om alvast een beetje het zomergevoel te brengen in deze koude, koude dagen in februari. Welkom bij 3FM, het is de late avond. Het is vooraan met Jamie en Olivier. En we staan vooraan met de allerbeste live muziek. En dat is al helemaal fijn als die live muziek dan bij ons is. Bij ons in de livebox. En dat is deze avond het geval. Het draait allemaal om een uh, dame die al heel erg veel op 3FM te horen is. Ze heeft de titel 3FM Talent. Ze zat in de 10 van 2023. Oftewel de Nederlandse beloftes voor komend jaar. En ze gaat binnenkort op tour als het voorprogramma van uh, beste zangersgrootheid. Jaap Reesema. Je hoort het al, al met al is ze de tofste popster in wording van deze mooie, mooie Nederlandse bodem. Haar naam is Maxine, ze is hier en Jamie, die staat naast haar. Dat is zeker waar, Olivier bakker. Um, Maxine, ik moet meteen, Maxine, ik moet meteen tegen jou zeggen, gefeliciteerd! Wel. Want jij bent 25 geworden afgelopen zondag. Ja, klopt. Ja, ja 25. Ja, 25 en het gaat een heel mooi jaar voor jou worden, want um, jij gaat dit jaar het huis uit. Ja, klopt. Ja, ik ga. Ik ben wel eens ook vandaag nog even een kast in elkaar aan het zetten. Weet je wel, mijn handen zijn nog een beetje pijnlijk. Maar dat is top. Ja, heel veel zin in. Is het dan voor jou een pas of een al? Dat je nu het huis uitgaat? Eigenlijk een. Nou. Gewoon goed. Goed getimed. Dus ja. ertussenin. Ja, want ik wou weers, eerst nog even niet waar ik wilde wonen. Wil Ik Amsterdam, Stockholm. Ik was heel druk, dus ik was eigenlijk, wilde ook een beetje geld sparen. Um, en nu dacht ik gewoon, het is, het is tijd. En ik vind het ook heel leuk. En uh, ik woon super dichtbij, mijn ouders ook nu. Dus ik kan lekker heen en weer. Dus lekker daar nog even je boodschappetjes halen en even eten. Een beetje draaien. Ja. Precies, precies. <lacht> ik He ik uh, Vraag me dan af, want jij bent 25, ik ben 29. We zitten allebei een beetje in een um, leeftijdfase. Mm -hmm. Dat je gaat nadenken over... ik ben jong, maar tegelijkertijd wil ik ook volwassen zijn. Wat moet ik nou eigenlijk doen? Moet ik wel al die serieuze dingen gaan doen? Of moet ik juist eigenlijk nog jong leven? Want we hebben nog zo lang. Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Ja, eigenlijk een beetje ook hetzelfde. Uh, want ik ben net dan 25 vond ik wel echt een ding. Dat is wel echt een leeftijd waarvan je denkt... oké, okay, je bent nu echt volwassen. Uh, eigenlijk bij 21, half 18. Maar bij 25 voel ik me echt volwassen. Maar je bent ook nog in je twintige jaren. Je zit er nog middenin, Dus je komt nog wel met veel dingen weg. Dus bijvoorbeeld met dat ik even niet wist hoe een IKEA-kast even in elkaar werd gezet. Dat is niet erg. Dat is oké. Okay. En als ik dan uh, uh, weer iets, iets doms doe, dat is helemaal prima. Omdat ik nog lekker jong ben. En aan de andere kant ben ik ook volwassen. Dus dan wil ik ook weer volwassen dingen doen. Dus het is, het is best of both worlds. Ik kan me dit dus helemaal voorstellen. Want ik heb dit zelf ook een keer gehad. Dat ik, ik kwam er dit jaar volgens mij pas achter dat ik niet eens wist. Bij welke zorgverzekeraar ik verzekerd was. Oh, ik omdat niet. mijn ouders dat namelijk altijd deden. En dat ik dat nu voor mezelf even moest fixen. En toen dacht ik. Oh, wel gênant. Als je bijna 30 bent dat je dat nog helemaal niet ja. weet. En toen dacht ik even later. Maar volk dat eigenlijk. Want als je 100 wordt, heb je nog dat tijd. Ja. Zat hem je daar druk om te ja. doen? Dat ja. vader ook altijd. Weet je, je kan je hele leven nog op jezelf. En of je hele leven nog dat fixen. Weet je, dat maakt niet uit. Iedereen doet op zijn eigen tempo. Dus ik ben lekker lui. Dit ja. is toch mijn tempo? En daar gaat natuurlijk ook dit nummer over: Zee kind of one: wat je gaat draaien draaien wat je gaat spelen. Um, toch leggen zelf even uit in het kort waar het over gaat. Nou, eigenlijk heb ik deze song gemaakt toen ik net klaar was met de school. Of in elk geval, dat, dat was de gedachte eraan. Dat mensen met vriendinnetjes gingen allemaal vaste baan. Ik wist niet zo goed wat ik aan het doen was. Ik deed muziek. Ik dacht, oh is dat wel goed? Ben ik wel goed op weg? Dus precies die fase wat we net hebben uitgelegd. Dat je nog jong bent um, en nog geen idee wat je wilt doen, maar ook dat zekere leven wil hebben. Precies die fase van shit, ga ik daarvoor voor dat zekere leven? Oh, maar ik vind het ook wel fijn om jong te zijn. Oh, ga ik daarvoor? Dus de hele tijd soort van wikken en wegen. Dat is het liefde. En dan gaan we nu heerlijk naar luisteren op deze wat is het woensdagavond? Het is Maxine, hier live bij Vooraan met Kinda Wanna. Up. I gotta stop, change my life and get away with it oh, I Take my time till the end of it Make a mistake, still get away with it I get away with it I think I overthink Ja, ja. Is, uh, de, eerste week, de eerste week van januari En ook heerlijk, de live bent erbij Dat knalt echt als een gek, te gek ja goed Er komen ook heel veel reacties binnen Want Britt zegt bijvoorbeeld oh, Wat een lekker aanstekelijk liedje, ik hou ervan Huub die zegt, dat klinkt dit heerlijk Maxine blijft top nummers maken Pleun wordt er helemaal vrolijk van om Maxine zo live te zien En uh, Johan die zegt, ik vind dit zo'n briljant nummer Ik kan me zelfs op mijn 37-jarige leeftijd nog vinden In deze boodschap Gelukkig Maxine zijn wij niet de enige gekken hierin ja, precies. En uh, Younes, wat vind jij ervan? Ik vind hem top. Ik, ben, uh, ik was een beetje aan het inkakken. Ik ben weer hem opgeleefd. <laughs> Wat een goed nieuws zeg, Junes? Helemaal, helemaal weer opgeleefd. Ja joh. Ah, te gek. En zometeen, uh, ja, als je zometeen toch weer in het dipje mocht belanden... Dan ...goed nieuws, want Maxine gaat gewoon nog een liedje doen. Exact. Dus o, blijf, ik blijf lekker hangen. luisteren. Ja, blijf lekker hangen. Dankjewel, Junes. Tot zometeen. Hoi. En jij ook. Tot zometeen, Maxine. Tot zometeen. Tot zometeen. Dan in de tussentijd toch wel weer een beetje inkakken om op een relax te met de Arctic Monkeys. 3FM vooraan. Dit is Body Pain. you're thinking Watching your every move I feel the tears are coming on It won't be long It won't be long Straight from the curve of shoot Steal a trace of body paint On your legs and on your arms And on your face Cost you, I'm calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Het is een fenomenaal album, The Car van Arctic Monkeys. En dit is daarvan Body Paint op de Er Ze staan nog steeds bij ons hier in uh, de livebox. Uh, we hoorden net al van Younes dat hij uh, even uit zijn dippie kwam door er. Dus als jij nu in een dip zit, dan gaat dat helemaal goed komen. Ik heb het over uh, de Nederlandse Popster Maxine. En je hoort er nu met Only Us live. That you walked in, never turned back Now I know my future's here with you From the middle of the night to the start of the day I wanna be with you to the edge of the way There's nobody like you and there's something I like to say From the middle of the night to the start of the day Yeah, you'll make all the bad turn out, okay? There's nobody like you and there's something I like to say If we could have forever You know? Maxine! Lateravond, live. En Olius, ja, gewoon weer hartstikke, hartstikke goed. Al met al, als je dit hebt gehoord op 3FM, weet ik één ding zeker. Dit wil je ook live in een poppodium gaan checken. Heerlijk met een biertje van een ander drankje in de hand gaan meezingen, meeschreeuwen. En ook vrolijk worden, want dat is wat de muziek van Maxine doet. Nou, zeker waar. En dat is ook allemaal mogelijk. Want um, deze meid die heeft een tour staan. Die is het voorprogramma van Jaap Reesema. En is daardoor voor mijn gevoel deze aankomende twee maanden helemaal ja. vol gepland. Ja. Ik zie voorbij komen morgen al. Dus 2 februari in Luxor Live uh, Arnhem. Ja. Klopt. Vrijdag 10 februari Gewoerders de Nobel in 071 oftewel Leiden. Yes. Uh, 18 februari Ootsport Groningen. <laughs> dat is ook voor jou voor de goede check. Ja, je dat is wel hey, echt dat, dat ik denk, waar heb ik mijn agenda goed op orde? Nou ja. Dit is een goede topper. Even kijken naar zaterdag 25 februari dan. Tivoli, Vredeburg Utrecht. 18 ja. maart Metropool Enschede. Vrijdag 24 maart 013 Tilburg. Ja. 6 april Hedon Zwolle. Bijna klaar, maar zaterdag 15 april de muziekgiterij in Maastricht. En dan 20 april patronaat in Haarlem. Ja. Ja. Ah, Hartstikke leuk heerlijk. dat je er was. Ja, vet leuk. Dank jullie wel dat ik mocht komen. Super vet. Tuurlijk, en we gaan je daar checken. En natuurlijk heel erg vaak draaien op 3FM. Want je bent, je bent 3FM Talent 1. je staat gewoon in die team van 2023. Eén van de beloftes voor het komend jaar. Dus het komt Zo helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel. Jij ja, luistert daar vooraan. We stonden vooraan met de allerbeste live muziek. In dit geval Maxine. En zometeen houdt het niet op met de goede muziek hoor. Sophie Tucker komt eraan. House arrest. rest. Maar eerst deze fijne verrassing: zomer te vinden op Lowlands 2023. King Gizzard en The Lizard Wizard. Dit is fishing for fishes. Fishes. Stukker op 3FM, House Arrest en daarvoor King Gizzard en The Lizard Wizard. Een hele fijne indie band die deze zomer te vinden is op Lowlands 2023. Die woorden heb ik deze avond vaak uitgesproken. En gaan we deze avond ook nog vaak uitspreken? Want door het programma heen hoor je al die namen die vanochtend... voor dat fijne festival in augustus in Biddinghuizen zijn bekendgemaakt. Zeker waar. Um, Olly, ik moet ook even iets delen. Want ik ben deze dag echt... Lichtelijk geprikkeld geweest. Nou, oh, lichtelijk, nee. zei ik niet gehoord. Ik ben eigenlijk gewoon geprikkeld geweest. Ja. Um, en het gaat allemaal om een nieuwe track van uh, Sam Smith. Ik weet niet of je dit voorbij hebt zien komen, maar um, mijn, mijn geprikkeldheid is vooral om de reacties van zijn nieuwe clip die hij erbij uit heeft gebracht. Um, misschien weet je dit, maar Sam Smith is non-binair, oftewel geen man, maar ook geen vrouw. Um, en in de nieuwste clip is er duidelijk met dat geëxperimenteerd, want um, diegene draagt dan een corset en dan wel borsten eruit en dan van die tepelkwasten en zo er allemaal op. Je ziet veel lichaam, <lacht> laat ik het zo zeggen. Um, wat op zich niet raar is, toch? Want het is best wel. Iets wat we gewend zijn in, in heel veel clips die eruit zijn gebracht. Um, maar op een of andere manier gaan mensen er dus nu heel erg op walgen. En er zijn zoveel nare, nare, nare reacties geplaatst over uh, nou ja, hoe diegene er dan uitziet. En, en ik zag één tweet voorbij komen. En ik, <laughs> ik werd er gewoon echt een beetje agressief van. Want het was um, een en die zegt dan in het Engels: dus Ik heb het even naar Nederlands vertaald. Het gaat helemaal fout hier op de wereld. Wordt er ziek van dat, uh, dat uh, dit op mensen gepusht wordt? Waar denk ik dat hij dan heeft over seksualiteit van Sam Smith. Um, de kerel is mentaal ziek. Kinderen gaan het zien. Andrew Tate zit vast voor niks. En deze man niet. Dan dacht ik, oké, okay, statement wel. Ik bedoel, het is een hele andere discussie natuurlijk om te gaan praten over waarom Andrew Tate vastzit, maar um, ik vind het sowieso een beetje een raar iets om dat te vergelijken met de videoclip van Sam Smith. Maar is het internet gewoon even, is dat niet gewoon altijd boos? Dat is toch helemaal geen representatie van hoe mensen denken? Dat denk ik dan meer. Ik, dat is allemaal denk die je dat? Jazeker, ja. Ik denk meer, er zitten op internet zoveel van die gasten, Dat zijn er toch voornamelijk die dan gewoon een beetje gaan haten. Dat denk ik, hè. Maar, nou, ja. Ja, weet je wat ik er een beetje mee heb? Ik denk dat het me daarom ook gewoon raakt. Omdat ik dacht, joh, weet je, uiteindelijk. Ik, ik hou er helemaal niet van om met vinger, uh, uh, vingers te wijzen van. hé, hey, we moeten hier meer op letten. Of jij moet meer dit gaan doen. Maar ik vind het vooral laat dat je mensen gewoon in hun waarde moet ja, laten. Zeker. En ik ook. vind het gewoon heel naar dat iemand zichzelf gewoon um, op een op een op een. Um, gewoon wil, wil expressen. Wil, hoe zeg je dat? Het is gewoon een beetje ouderwets pesten, weet je. Dat is het eigenlijk. Ja, het is ja. gewoon heel bekrompen denken. En daar ja. baal ik gewoon van. Dat we nog steeds zo bekrompen denken. Weet je, doe gewoon je ding. Um, leef je leven. Ja, en, en als je het niet leuk vindt maar te uh, kijken... zet die fucking televisie dan uit. Ik hoef ook niet Sam Smit te zien met uh, tepeldingen. Met, met ja, Waarom me, niet? Ik hoef dat niet te zien, maar het boeit me niet dat hij dat doet. Snap je wat ik bedoel? Dus hij mag ja. het doen. Ik ga niet die clip van denken van... nou hé. Hey, te gek, maar gewoon yeah. leuk, leuk dat hij doet. Daar maar moet wat ik dan wel weer het hele tof vind... wat eigenlijk is zijn boodschap van de track waar het allemaal over gaat... dat het is van, ja. hé, hey, het is gewoon wie ik ben. Hou lekker allemaal je mening voor je. Leef je leven. I'm not here to make friends. Dus ik vind het wel lekker dat hij een soort van middelvinger... meteen ook een <laughs> so De nieuwe van Sam Smith. Yeah, I'm going to party. I'm not going to make friends? I need a love Everybody's looking for somebody, for somebody.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 I'm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 FM met Care. We hebben het er vaak over deze uitzending. De namen voor Lowlands 2023 die bekend zijn geworden. Billie Eilish, November A Thieves, the Machine. Uh, Zometeen draaien we ook nog Underworld. De fijne dance act die daar te vinden gaat zijn. Maar naast al het goede nieuws is er ook wel een teleurstelling, James. Oh, vertel. Er ging namelijk een gerucht over deze band. Mijn favoriete band ooit. En nou ja, van velen, om het eindelijk weer in Nederland te gaan zien... sinds uh, nou, de laatste keer, 2019, Pinkpop. Uh, dat ze dus op Lowlands zouden staan... maar ze zijn niet te vinden op het affiche tot nu toe. Oh. Oh. Uh, hoe zou dacht je dat dan? Dat ze dan op Lowlands zouden zijn? Dat is de geruchtenmachine. Je hoorde dan uh, de festival sites als FestiLeaks, weet je wel, die daar bovenop zitten. Die zeiden, ja, het zou wel eens kunnen gebeuren. Maar het zou nog steeds kunnen gebeuren. Ja, dan voor Best Cap Secret Festival. Die komen volgende week met nieuwe namen. En dat is dan nu het nieuwe gerucht dat de 1975 daar een van de headliners gaat zijn. Ik hoop het zo erg. Maar zou het niet alsnog ook op Lowlands nog een uh, uitbreiding van de line-up kunnen komen? Of kan dat niet? Nou ja, de tickets die kosten al 300 euro. Dus misschien uh, ja, dat ze daardoor extra grote namen nog erbij hebben, dat weet ik niet. Geen idee. Dat, dat moeten we moeten you Never know. You never, never, never, never, never, never know. Wat ik wel weet is dat ik een goed excuus vanwege deze geruchten vind... om dan ook weer de laatste van de 975 te gaan draaien. Van het album Being Funny in a Foreign Language... is dit het prachtige, geweldige About You. En hopelijk snel dus te vinden op een festival in Nederland. Slip je een van de namen voor Lowlands 2023? Het is wel lekker om dan te rammen daar ook. Even. Ja, ik man, zie mezelf toch een als style. Even vuistjes in de lucht. Goed, een beetje goed, moeilijk goed. kijken. Ik heb er zin in. Um, het is bijna twaalf uur. Je hebt de dag overleefd. Um, en ik moet zeggen, wat voor een. Want je hoort het hier nu al. nou wat is het? Ruim twee uur. Um, dat we een beetje gekriebeld worden op iets wat er in de zomer gaat gebeuren. Namelijk Lowlands. De line-up is vandaag bekend. bekendgemaakt. In ieder geval een deel ervan. Groot deel ook, hè? Met Billie Eilish, Florence in de Machine, Charlotte de Witte, Navamatifs en vele anderen. Ja, Um, ook is bekendgemaakt um, de tickets. Of in ieder geval hoeveel het kost, de tickets. Ja. Um, en dat was een beetje, een beetje uh, schrikbarend. Ja. Ik denk dat mensen er in ieder geval wel echt van geschrokken zijn van... oh, oké, okay, dat is wel een pittig prijs hier. Daar ja, moeten en da even voor gaan sparen? Nee, dat is het. En daarom is er ook een vraag aan jou. en Het zou leuk zijn als je het achter kan laten via de F van de IFM. Maar wat zou jij over hebben qua prijs voor een ticket voor jouw favoriete festival? Waar ligt die grens? Ik dacht een meer keuzetje... Is dat A bij 250 euro? De grens dat je als het daarboven gaat, dat je denkt: ja, dan hoeft het van mij niet meer. Is dat B, 300 euro? Of zeg je: ja, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Als die line-up gewoon goed is, dan wil ik er naartoe. Zou je dat deze kant op willen sturen? Dus 250, 300 of ja, maakt mij eigenlijk niet uit. Zolang de line-up maar goed is. Ik ben benieuwd waar een beetje de grenzen liggen voor de mensen. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, toch?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 Check welke warmtepomp jouw beste keuze is. Wat is de perfecte deur voor jouw interieur? Kies je modern of liever klassiek? Hubo is de deuren specialist en monteert ze gewoon bij je thuis. Nu tijdelijk 50 euro voor je oude deur bij aankoop van een nieuwe. Hubo helpt. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per Focus Kliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.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 Met het NOS -journaal. In Duitsland heeft de politie drie Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen ervandoor in een auto, maar de politie zette de achtervolging in. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen, verblinden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarop vluchten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. Premier Rutte heeft voorzichtig sorry gezegd voor het soms laat informeren van de Tweede Kamer in de coronacrisis. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus. Maar Rutte erkende dat er ook momenten waren waarop de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. De provincie en de gemeente Utrecht hebben een alternatief plan... gepresenteerd voor de verbreding van de A27. Die zal jaren zeer omstreden vanwege de kap van bomen bij Amelisweert. In de eerste opzet van de plannen wil Utrecht de groei van het autoverkeer afremmen. De weg beter benutten en ook meer gebruik maken van de omliggende wegen. Er zijn geen geheime documenten gevonden... bij de huiszoeking van een vakantiehuis van de Amerikaanse president Biden. Dat zegt een advocaat. Afgelopen maanden werden er meerdere geheime documenten... en notities gevonden in diverse panden van Biden. Die had hij terug moeten geven aan het Nationale Archief. Het weer. Vannacht zijn er buien en het koelt af naar een graad of zes... Morgen is het bewolkt en dan is er op veel plekken ook sprake van lichte regen. Pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dankjewel, je NOS Journaal. NPO 3FM. Boomt. Jamie en Olivier. Het is 12 uur en dat betekent dat jij 1 februari officieel hebt overleefd. Ja, je hebt hem uitgespeeld. Gefeliciteerd. Gaan we vieren met Gold Volgrijs. 3FM week Fall Out Boy met A Love From The Other Side. Het is 12 over 12. Zo. Ik moest even goed naar kijken hoe laat het precies was. Um, en dat betekent dat jij 1 februari, de 1e van februari, hebt overleefd. Gefeliciteerd, je hebt hem uitgespeeld. De 1 van februari, dat maakt het officieel 2 februari 2023. Het is vooraan, het is de late avond van 3FM. Wij zijn Jamie en Olivier en ja, we staan in dit geval er ook al vooraan aan de zomer. Want ja, hey, februari, voor je het weet is die voorbij, dan is het alweer maart. En voor je het weet is het dan weer augustus. En ja, heb je volop al festivals erop zitten en kijk je ook vooruit naar Lowlands 2023. Nou, zeker weten waar. Um, we hadden het er net al even over. over. Er is een lijn bekendgemaakt van Lowlands. We zijn ook uh, deze drie uur heel veel artiesten dan aan het draaien om jou alvast een beetje warm te maken, even lekker te maken voor wat er in augustus allemaal daar live gaat staan. En goede namen, ik blijf ze noemen, maar Billy Eilish als headliner. Degene die in het begin van haar carrière toen nog niet eens headliner was op Lowlands, maar al wel stond, was krankzinnig druk toen met de grote tent Alfa. Die wordt nu dan de headliner. Uh, Florence and the Machine, uh, Navi Charlotte de Witte, uh, Steve Lazy, die we net ook nog draaiden, uh, Nia Archives, elektronische Britse artiest. Echt heel veel toffe shit allemaal te vinden bij de naam die vanochtend bekend zijn gemaakt. Zeker weten waar. Dus het is alvast even, nou ja, warm worden. We hebben er toch ook allemaal zin in om straks gewoon met je vrienden... met een biertje in je handen, zon op je gezicht... weer naar die artiesten te kijken. De beste combinatie eigenlijk die er is. Alleen is er nu een klein dingetje gaande. En um, dat is dat door de fucking inflatie... die tickets gewoon echt tering duur aan het worden zijn allemaal. Ja, ja. En zelfs zo duur dat de ticketprijs voor Lollandsverkamer vandaag bekend geworden is. En uh, die staat op 300 euro. Ja, dat is wel echt pittig hoor. 300 euro. Ja. Ja. En nu is de vraag, want kijk, ik ben, hou persoonlijk heel erg van festivals. Dus ik ben wel zo iemand die dan zou zeggen... Um, de zomer wordt dan gewoon voor mij een festivalzomer. Ik ga daar gewoon mijn geld aan uitgeven. En voor de rest vind ik het helemaal prima. En eet ik wel, water, of, eet ik wel brood en, uh, en uh, wat water erbij. Um, maar je moet er wel een beetje keuzes in gaan maken, ben ik bang. Ja, als die tickets het... zo, uh, zo duur worden. Alleen al met alle andere zaken die ook duur worden. En dan kan je zeggen, oké, okay, het is maar 50 euro duurder dan, dan vorig jaar. Maar ja, 50 euro is toch al snel weer een, een week. ...boodschappen kopen voor velen, weet je wel. Ja. Uh, dus ja, nee, en vakantie is, ja, wat, wat, als het iets 300 euro voor een festival is... Ja, ...kan je dan nog wel met je vrienden ook week op vakantie of met je geliefde? Nou, ik denk dat je heel erg keuzes gaat maken in, oké, okay, wat vind ik dan belangrijker om te doen? Ga ik op vakantie of ga ik bijvoorbeeld naar een Lowlands of een Best Cat Secret of... Ja, je kent uh, sowieso festival. meerdere festivals... wat vroeger nog wel eens kon, dat je denkt... oh, ik ga wel even naar zowel die als naar die. Ik denk dat dat sowieso buitenspel is gezet door deze prijzen. Want alles is duur geworden in festivalland. En daarom de vraag aan jou... waar ligt die grens voor jou? Of is die nu al bereikt? Dat je denkt, ja, 300 euro, een dikke doei... ik ga wel gewoon naar wat meer lokale festivals... of ik ga over de grens naar goedkopere festivals. Kijk bijvoorbeeld naar SeaGate in, in Hongarije... daar kan je dan nog wel relatief goedkoop een, een ticket halen. En heb je meteen een vakantie erbij in nee. één. Heb je meteen een vakantie erbij... Uh, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe, hoe dat bij jou zit. De, dus laat het even weten via de app van 3FM. Waar ligt die grens voor jou wat betreft de festival tickets? Of is die al bereikt? Is er een bepaald bedrag voor jou? Of denk je, ja weet je, zolang de line-up goed is... dan doe ik hetzelfde als Jamie... en ga ik gewoon eventjes leven op, op oud brood en, en kraamwater. Ja. Uh, gewoon even benieuwd hoe de vibe erbij hangt. En uh, ik vraag me dan ook heel erg af wanneer de ticketverkoop uh, gaat starten van Lowlands. Dat weet ik. Nee, ja, maar ik weet wanneer het gaat starten. Ja, maar oh. of, of het dan uit gaat verkopen bedoel ik. Oh, zo bedoel je. Ja, want ja. dat was voorgaande jaren gewoon hoppa uitverkocht binnen no-time. Dat het ook echt effect gaat hebben daarop. Hmm. Ja, het is toch wel, weet je, ik denk toch van... Oh ja, die 300 euro, ik, ben, ik vind het dat wel waard. Want ik ja. weet hoe leuk het is. Maar tegelijkertijd als je in één keer 300 euro weer even ik denk je toch... Uh, het is 300, toch wel even een ribbetje 300, die er weer is uitgetrokken. 300 ekkermannen, die er dan weer uitgaan. Ja. Eh, daarom heel erg benieuwd, hoe zit dat bij jou? Waar ligt de grens voor zo'n festivalticket? Of is die al bereikt? Horen graag van je vinden je, je mening belangrijk. Hoe leeft het bij jou? De app van 3FM kan je erbij pakken. En achterlaten wat je ervan vindt, die hoge ticketprijzen. Is de grens bereikt of kan die nog veel hoger liggen bij jou? Hoor het graag. Yeah. met Bicep Glue en ervoor Loveless. En uh, daarover uh, begint Johan. Die zegt, ja, ik kan eigenlijk niet wachten tot ze langskomt bij jullie. Uh, goed nieuws Johan, dat is volgende week dinsdag. Dan is dat grote Nederlandse talent een deel van de team voor 2023 hier in het programma vooraan uh, te horen. En tot nu toe kennen we eigenlijk alleen maar die Dead Tone Feel. Uh, en in het programma dus alweer twee uh, liedjes live. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe dan die nieuwe van Loveless, die andere van Loveless, uh, gaat klinken. Maar dat hoor je dus allemaal komende dinsdag, volgende week dinsdag op precies te zijn in dit radioprogramma. Ehm um... Daarvoor hoorde je of daarna moet ik zeggen, hoorde je dus bicep, waar we eigenlijk deze hele uitzending mee bezig zijn. Alle... Artiesten die nu in de line-up bekend zijn gemaakt voor Lowlands. Uh, waar ook de ticketprijzen van het festival bekend van zijn gemaakt. En ja, Olli, ze liegen er niet om. Nou, veel commotie ook op het, op het interwebs, moet ik zeggen hoor. Veel reacties op het nieuws dat er nieuwe namen voor Lowlands waren. Zoals een Billy Islands bicep vindt iedereen te gek. Maar hetgene waar iedereen vooral de discussie over heeft... is die 300 euro. Want dat gaat de prijs zijn voor een Lowlands-ticket voor drie dagen. 300 mannen. En ja, dat is aan de ene kant logisch, want inflatie... maar aan de andere kant ook extra moeilijk. Want inflatie, alles is al duurder geworden. Dus ja, 300 euro voor een festival betalen. Is dat nog wel te doen? En waar ligt de grens voor jou? Je kan het achterlaten deze kant op. Via de Apple 3 FM of bellen 0909 1336. En er komen een hoop meningen binnen. Hè? Ja, Hanna, die zegt uh, als de Arctic Monkeys langskomen... dan zet ik de verwarming wel een beetje ervoor uit. Ja, ja dat was vorig jaar. Gewoon dat kaliber namen, dan wil dan je wel. de begrijp ik. <laughs> Ja, precies. Um, Sjoerd die zegt extra reden voor jullie... om weer kaartjes weg te gaan geven, toch? Nou, ik hoop het, Sjoerd, dat dat ja, kan. Ik hoop dat we op deze wel, manier een beetje kunnen helpen. Het maakt het wel waardevoller, man, weer die lowland stick. Dat was altijd tot al te gek, maar al helemaal als ze onbetaalbaar worden. Ja. Nou, of kunnen ze lekker zelf gaan verkopen, want uh, je kan er gewoon oh. je zakken mee vullen. Zouden we nooit doen. Nee, dat is het. Zouden we het nooit doen. En aan de telefoon hebben we Kimberly. Hallo. Hey, goedenavond. Hey, Kimberly, hoe is het voor jou? Wat, wanneer denk jij het is te veel voor een uh, festival? Nou, uh, het gaat mij meer om. Kijk, ik heb al, overal ben ik al honderd keer geweest, maar ik denk meer aan... <laughs> Die mensen die nu 20 zijn en in voor 10 euro per uur in een kroeg staan te werken... en dat die dan niet naar Lowlands kunnen, dan breekt mijn muziek hart gewoon oh. een beetje. Ja, maar ook logisch Kimberly, want jij bent zelf 34. Dus in de tijd dat jij, nou ja, een twintiger was, die ticketsprijs... dat was volgens mij bijna de helft, joh. 150 euro voor een Lowlands. Ja, ik denk zelfs nog minder. Ja, en uh, daarnaast, uh, ja, ik ben zelf ook DJ. En, en uh, ik weet nog, ik ging dan, mijn vriendinnen van toen... die ging om één uur, gingen om 1 uur naar hun tent. Ja. Nou, dan ging ik in mijn eentje die x in, jongen. En dan had ik echt gekomen... <lacht> Iedereen tegen. En heerlijk, heerlijk. Dat is fantastisch. Hè? Je, maakt zoveel, je ontmoet zoveel mensen. Je ziet nieuwe muziek. En ik vind het echt een verrijking voor, voor je hele bestaan. Gewoon dat je dat meemaakt op je twintig. En dat verdwijnt nu. En ik vind dat gewoon een hele kwalijke zaak. Ja. Wat denk je dat de oplossing is? Is er een oplossing? Want ja, die inflatie... Kijk, op zich, uh, Erik van Eerderburg, de baas van Lowlands... heeft ook in een reactie gezegd van... Ja, weet je, wij willen het liefst ook dat de tickets zo goedkoop mogelijk zijn. Want dan verkopen we meer kaarten. Dat vinden wij ook gewoon lekker. Maar we kunnen niet anders vanwege die inflatie. Uh, is er ja, dan toch nog een oplossing om, om de twintigers naar een festival te krijgen... als jij er zo naar kijkt, Kimmerly? Ja, ik dacht... Ik had het natuurlijk met mijn vrienden ook vandaag erover. Want het was hot topic. En uh, ja. ja, ik denk misschien een soort kortingskaart voor studenten. Of misschien ja. gewoon een paar... Een paar ja. headliners en dan uh, een paar wat onbekendere bands... zodat anderen ook weer een kans krijgen. Dat je de prijs en een dat... beetje kan drukken daarmee. Ja, dat soort, dat soort oplossingen ja. zou ik wel aan denken. Ik geloof altijd dat er iets geval te regelen. Ik ben het daar compleet mee eens, Kimberly. Ja, wat moeten we hier tegen inbrengen? Ja. Ik, denk, maar ik zit er wel even na te denken. Want met zo'n studentenkaart of zo. zou dat niet gewoon inderdaad uh, vanuit de overheid dan het meer gesteund kunnen worden? Nee, hey, ik vind ja. als mijn, wanneer er van een vadertje staat erbij komt. ben ik altijd een ja, maar ja, ja, Markie, Markie <laughs> Rutte kan toch ook weer even gewoon een beetje ja. met zijn portemonneetje gaan zwaaien, of niet? Nou, je had, je had het vroeger zo. Ik weet niet of dat nog wel bestaat. Je had toch zo'n cjp Ja, die is er nog steeds. Ja, ja die is er ja. nog steeds. Ja, Lees Je zegt van. Uh, haal zo'n CJP-pas. En dan krijg je weet ik veel. Krijg je korting of. Uh, Ach, ik vind het zo. Dan mag je een paar uur tossies bakken of weet ik veel gezin wat. Ja, ik, ik, ik, ik denk ook dat dat weer helemaal booming gaat worden. Dat je gewoon aan bardienst gaat draaien op Lowlands. Want dan krijg je ook een half ticket erbij. Je een bandje ervoor. Lijkt me in dit geval een goede deal. En Frits heeft nog een goed punt via de van de IFM. Die zegt ja, het festival Roskilde. Die hebben altijd een regeling. Dat je hun ticketprijs ook in vijf keer kan betalen. Dus dan niet per se met extra rente, maar gewoon in vijf delen. Dat zou ook iets kunnen zijn voor jongeren. Dat er dan toch iets betaalbaarder wordt. Ja, ik vind ik, het nog, steeds, vind ik het nog steeds te veel geld voor. Als je, voor als en die als je mensen jongeren. hebben allemaal schulden. Die ja, zitten dus die schulden al te die, die, die kunnen nooit een ja. huis kopen. Die zijn hartstikke zielig. Geef ja. de ook wat. Je hebt ook Doe. gelijk, Kimberly. Ik vind het wijze woorden. Dankjewel voor je reactie. Slaap lekker. Hey, slaap lekker. En, en Doe tot, op, tot op Lowlands hopelijk. Ja, ik zie jullie daar. jongens. Ik uh, zie nog een appje binnenkomen van Jan Boele. Die zegt: uh, Hoop dat o Oatly Havermelktent er weer staat. Zo ja, dan mogen ze bij mij de prijs verhogen naar 1 miljoen euro per ticket. Waarom zou je zo erg fan zijn van Havermelk? Is dat, is dat iets spannend? Wat gebeurt daar? Ja, ik denk ja, nee, goed, dan krijg je dan gratis. Uh, nee, je het niet ineens gratis. Het kostte gewoon geld daar. Ik heb er ook een keer een, uh, een bakje gehaald. Ja, oh, weet ik denk dat het is een leuke tent is waar mensen nog komen optreden. of nee, zo. Nee, dat was gewoon een heel groot opblaasbaar pak Havermelk. Ja, je bedenkt het allemaal niet, maar dat gebeurde daar, blonens. Nou, en hij heeft er 1 miljoen euro voor over. Ik ja. weet niet helemaal wat hier gebeurt. Lekker. Maar dat, uh... maar, lekker ja, je bent een mooie baas. En hey, Mark. Goedenavond, hoe kijk jij naar deze situatie? 300 euro voor lowlands, fucking duur. Het schiet de pan uit, wat moeten we doen? Hey, goeiedag. Uh, ja, nou ja, ik, ik ben er wat iets meer realistischer in. Ik bedoel, ik, ik, ik begrijp de, de, de commotie natuurlijk van veel mensen... Dat het, dat, het, dat het gewoon wel heel erg duur gaat worden. Maar ja, moeten we ook realistisch zijn dat... Uh, het is niet alleen de line-up uh, wat het natuurlijk steeds duurder maakt... maar Lowlands is natuurlijk ook een festival met een hele mooie aankleding... met heel veel tenten, heel veel voorzieningen. Productie wordt steeds duurder. Um, dus ja, het, is toch, het gaat met de tijd mee. En ja, het is nu 300 euro. En we moeten er ook realistisch in zijn... dat dit waarschijnlijk gewoon vanaf nu de bodemprijs is. En het gaat alleen maar meer worden. Pijnlijk. Maar Mark, wat is dan voor jou daarin het maximum wat jij erin uit zou geven? Want jij zegt 300 euro, nou ja, uh, ik ga er dan gewoon niet mee. Maar er moet toch ergens een keer max zijn? Want als we zo door blijven gaan, uiteindelijk ben je dan... Gewoon gewoon duizend euro kwijt of zo. Ja, nou ja. Zo, het zal wel even duren voordat dat zo, <laughs> zo ver gaat komen. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik mag zelf eigenlijk niet klagen. Ik, bedoel, ik ga sowieso naar meerdere festivals in de zomer... dus ik ben sowieso klaar met geld kwijt. <laughs> maar ik kan me inderdaad voorstellen dat, uh, dat, uh, dat het voor jongeren wat, uh, ja, wat krapper is. Maar wat dat is voor jou, jou de max wel... om uit te geven? Um, het hangt ook een beetje van het programma af, moet ik eerlijk zeggen. Ja, um, maar ja, goed, het, ik denk inderdaad als het over vijf jaar als het 350 euro is... en over tien jaar als het 400 euro. Uiteindelijk gaan we nog, toch nog, nog steeds uh, naar Lowlands. Ik ja, bedoel, ik, ik, ben, me, ik dat... ben er vanop. Ik vraag me dat af, Mark, want ja, 400 euro, ik denk dat dan echt mensen gaan afhaken. Ik geloof dat het met 300 gaat het nog wel uitverkopen. Maar echt 400, dat, is wel, dat wordt echt, dat wordt gewoon de huurprijs voor velen, weet je wel. Wat ze aan hun, aan hun kamer of appartement kwijt zijn in een maand. Ja, maar ik, ik zie Lowlands ook als een als een uh, als een alternatief voor een vakantie. Mensen gaan ja. op vakantie, ja. daar, daar geven ze ook honderden euro's aan kwijt. Oh, ja. ja, Lowlands, het is toch een, een, een, een, een, een vast ding voor mensen. Mensen gaan gewoon graag naar Lowlands. Al tientallen, uh, tientallen jaren lang. En, uh, en ook mensen die, die net uh, komen kijken, die willen gewoon, gewoon graag een keer naar Lowlands. Ja. En zij beginnen met 300 euro. Dus uh, ja, het, het gaat met de tijd mee. En ik ben ervan overtuigd. Dat Lowlands aanstaande zaterdag ook weer gewoon binnen, binnen een paar uur uitgekocht. Ja, ik, het zou ik mij ben ook niks verbazen hoor, het verbaasd, Mark. Maar, um, ja. Uh, nou ja, ik denk in ieder geval dat het één ding duidelijk is. We moeten heel veel gaan sparen. En ja. heel veel geld ja. opzij ja. gaan leggen. En bijbaantje erbij ja. nemen. Maar dan heb je in ieder geval ja. wel een mooie lijn op deze en zomer. zo'n uh, vakantie op de Wallen eilanden. dan moet het allemaal wel goed komen, denk ik. Ja. Ik deel dat het een beetje. Yes, Mark, ik vond het weer wijze woorden. Kimberly ook wijze woorden. En, ja, jou zien we dan sowieso gewoon op Lowlands deze zomer, hè? Yes. Lekker, tot daar, man. Hoi, hoi. <tompaar> ik moet wel zeggen dat als deze man op de line-up zou staan... dat ik er dan nog 500 euro voor over zou hebben. Als er over, nog even toegevoegd wordt. <tompaar> ja, ja, dan ga ik wel gewoon een maand op water en brood schelen. Dit is Harry Styles. Het voelt gewoon nog steeds als lekker gewoon zo'n warme wind die langs je waait... terwijl dat je in je auto zit aan het roadtrippen bent. Het is uh, Elephant die 3FM Talent met een reptile zoo. En dit is een lullig verhaal, hè? Dit is ook weer eigenlijk, het is eigenlijk is het een avond van onrecht, zo voelt het een beetje. En nu wil nou, ik, we zitten heel erg met onze vuisten de hele tijd op ja, tafel te slaan, Ik wil hè? hier niet voel Tim Hofman gaan, maar het voelt wel alsof we, <laughs> we zijn ontzettend boos. boos zijn. Eerst over hoge ticketprijzen. En nu is het weer het groot kapitaal wat alles kapot maakt. Althans, uh, Oké okay Go is een band van Here It Goes Again. Die gaan we zo ook draaien op, op 3FM. En ze zijn al heel lang een band. Echt al, uh, nou ja, sinds de Zero's maken ze muziek. Dus dat zij een band zijn, dat staat wel vast. Oké okay Go, dat is een band. En toen in één keer zag die band in de supermarkt... toen ze een stukje aan het lopen waren... een Cornflakes verpakking. Een cornflakesverpakking van ook, het lijkt me fucking goor... maar het is een soort, uh, net als van die instant noodles... is het instant cornflakes. Dus er zit dan al een soort bakje houdbare melk bij. Gad wat verdamme. je dan in kan kiepen zodat je on the go snel... ja, only in America, uh, ja, maar goed, okay. dan, dan snel dat kan eten. <laughs> en ze zien het bakkie en die, die, die rare instant cornflakes... die heet dus OK Go. En zij dachten, ja, maar hey, wacht even, dat is onze bandnaam. Dus zij hebben dat bedrijf een brief of e-mail geschreven... en gezegd, hey, kunnen jullie misschien die naam veranderen... want zo heten wij, we zijn gewoon een geregistreerde band is niet oké. Okay. En weet je wat vervolgens de reactie was... van dit cornflakesbedrijf? Nou. Die hebben een brief teruggestuurd. En die zeiden, see you in federal court. Oftewel, ze zijn voor de rechter gesleept door dat bedrijf. De band wereld. is door ja. dat cornflakesbedrijf bedrijf ja. voor de rechter Omdat gesleept. die zeiden, dan gaan we het hard spelen ook. En dit is dus. <lacht> een ja. En nu zijn, ze, nu zijn ze erachter gekomen dat achter dat cornflakesbedrijf bedrijf... gewoon echt een gigantisch, gigantische geldmachine zit. Want het is gewoon maar, voedsel, die hebben veel geld. Maar wacht heel even, want dat zou ook kunnen betekenen... dat ze de rechtszaak uiteindelijk verliezen en, als band zijn. En dan moet je dus je bandnaam gaan veranderen. Die kans is dus oprecht groot. Ondanks dat ze echt gewoon hun gelijk staan. In Amerika, als je de duurste rechters kan betalen... wat zo'n bedrijf kan van Cornflakes... want er zit een machine van geld achter... dat we binnenkort dan, ja, go oké okay of zo gaan krijgen In plaats van Oké OK Go, allemaal door versmerige instant cornflakes. Dat is toch ongelooflijk, zeg. Laten we hopen dat ze het gaan winnen, maar tot die tijd luisteren we gewoon nog naar de originele Oké OK Go. Here it goes again. project zolt We weten nog niet precies wie erachter zit, althans, de producer is bekend. Maar de stemmen blijft in het midden. En we houden van een mysterie. Al helemaal als het zo goed klinkt. Wildfires, vooraan bij de allerbeste en nieuwste muziek. Het zijn Jamie nodig via de late avond van 3FM. En um, deze track is de nieuwste van uh, Wies. Die vrijdag live zijn bij uh, Rob en Beinand en de Ochtendshow. En het is er eentje die. Hij voelt anders, man. Dan normaal van Wies, heb je dat niet? Ja, ja, het voelt ook wel bijzonder. Dat ik ook wel denk, van dit zou misschien wel eens... Uh... Hun nieuwe sound kunnen zijn of zo. Nou ja, en ook wel eens de track waardoor heel Nederland Wies gaat kennen. Want op 3FM draaien we het al veel en ben je er vast en zeker bekend mee. Maar nog niet heel Nederland kent uh, Wies als persona. Nee. En ik denk dat deze track erin gaat helpen. En ik heb ook gehoord dat ze het voorprogramma gaan doen van uh, Cresip, Wat dan ook een, een hele grote band is. Ja. Dus die combinatie, dit zou wel eens het, het moment kunnen zijn... dat Wies een van de grootste Nederlandstalige bands gaat worden... de komende maanden, jaren. Je hoort ze nu hier in voorraad met voor de gek. Ik voel me even niet mezelf. Het is al lang niet meer gebeurd. En dan moet ik alsmaar denken hoe ik hopeloos verscheur. de angst niet wist te weren. Die avond in mijn bed dacht ik. Take it serious Allerbeste liedjes van Oscar de Woolf mij vraagt. Die, pro die productie die erin zit op een gegeven moment. Ik vind het heerlijk. Het is aan de ene kant dus melancholisch en verdrietig. Wat Oscar de Woolf vaker is. Maar aan de andere kant zit er ook een soort... Nee, maar het is toch zo? Dat is gewoon de muziek van Oscar de nee, Woolf. Maar het is Maar er zit een soort positieve... Ja, een soort hoop ligt aan het eind van de tunnel beat in. Ik vind het heerlijk. A Briefing op de fm het is uh, bijna tijd om iets te horen hier op 3FM... waar je normaal van zou denken, luister ik wel naar 3FM of niet? Maar dat gebeurt allemaal in genre niet neutraal. Je gaat even tot rust komen. En ik durf te zweren dat deze plaat nooit op 3FM gedraaid. Dus Jordem hoort hem zo.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 Isolated away today it can be quite dark. Sometimes I'm sure to survive. We crave emotional care. It's okay to be scared.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 Het dus is wel ook leuk. Ik kwam vandaag achter dat uh, Stone in het voorprogramma staat van de Koeks. Oh, nice. Ja, dat is uh, snel al, om precies te zijn. Uh, 17 februari over 15 dagen. 15, ja, 15, 15 dagen dag. gaat het gebeuren. Nee, 16... nee, het is de tweede 15... vandaag. Oh, ja, het is nu de tweede. Shit. Nee, in ieder geval is Stone. is het dan 16 als je deze meerekent? Ik ben hier altijd heel slecht in. Nee. In ieder geval Stone, voorprogramma <laughs> van de Koeks. Nieuwe band uit Groot-Brittannië. Holraan, Jarre, niet neutraal. En Stone is dan de nieuwe band, de koers, die zijn op zich al wel eventjes bezig. Dat wil ik er toch nog bij vermelden. Ik ben blij dat je het meldt. Nou, ja. Ja, ja, dat is wel even duidelijk. Um, niet neutraal. deze nacht bij Vooraan. Eens um, of voor eentje die je misschien niet verwacht. Want normaal wordt je hier door elkaar geschud. Word je wakker gemaakt, word je uh, energie toegestuurd um, um, um, voor je nachtdienst. Maar nu is het even wat rustiger. Ja, het is, uh, ja dat mag echt wel gezegd worden. En uh, dat heeft alles te maken met, uh, ja, ik wilde de hele tijd zeggen Radio 4... Maar dat dus zo heet het officieel niet meer, het is nauwelijks tegenwoordig NPO Klassiek. Oh echt waar? Ja. Ah. Oh. En daar zit een, uh, ja, dat noem je denk ik ook niet eens meer een Disjockey. maar dan is het gewoon een presentator, uh, genaamd uh, Jet Berg, Berghout, toch? Bergkamp. Bergkamp? Nee, dat is Dennis. Den, Dennis Bergkamp, ja, ja, Dennis Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp. Berghout. Bergkamp. Berghout. Uh, Berghout. Berghout, daar gaan ze, NPO Klassiek, knallen maar. Uh, en die heeft een audio-appje van ons ingesproken... met een ontzettend klassieke banger... waarvan zij denkt dat moeten jullie even draaien op, uh, op 3FM. Nee, vooral omdat het iets is wat je normaal niet op 3FM ziet. Nee, nee, omdat het dus genre niet neutraal ja. is. Zullen we naar Jet Bergwijn uh, toegaan? <lacht> dat is ook zo lullig ook weer. Ik echt <lacht> Oké, okay, daar gaat hij. Uh, Jet... Hey, Jamie en Olivier. Hey, Hier Jet, wel, die collega van NPO Klassiek van de Muziekfabriek. Um, voor genre niet neutraal heb ik... Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Je hoort het al. Ja, wat voor genre is dit? Je zou kunnen zeggen klassiek. Je kan ook zeggen minimalistisch. De voorlapper van dance. De voorlapper van neoclassiek. Ik kan er überhaupt heel veel over zeggen. Want dit stuk klinkt nooit hetzelfde. De muzici mogen zelf hun invloed uitoefenen op de herhalingen. Op de overgangen, op de noten. Soms duurt het een uur, soms duurt het een hele dag. Maar dit is eigenlijk muziek waar je niet te veel over moet zeggen. Je moet het gewoon luisteren. Dus ik zou zeggen: sluit je ogen en ondergaat. Ik kan even niks meer zien, moet ik zeggen. Maar <lacht> dat heeft dan ook te maken met de ogen die dicht zijn. Show in ieder geval, we zitten helemaal klassiek. <lacht> Stukje hoor. <lacht> Stevie Wonder deze mensen <lacht> denk Nee. Hey, als iemand van NPO Klassiek mij iets opdraagt, dan doe ik dat. Dan doe ik die ogen dicht. Zeker het berghuis. Oh, ik zit ook even de AMB te verversen. Ja, dat gaat toch even mis. Allemaal ongelukken nu. Iedereen nee, je zit zitten uh... godverdomme daarheen te lullen. Dat was oh, ja. even niet de bedoeling. Zo. Dat is een bedje, maar... Seconden ik seconden wel zeggen, ja. ja. Uh, hoe heet het plaats precies? Um, Canto, ostinato En dan is het, welke versie was het ook alweer? 48c. Nee, nee. F. het is... Seks... 84f. Nee, 88. Oh. oh, dan heb ik de verkeerde gepakt misschien. <laughs> er zijn er in ieder geval honderden... die allemaal een beetje dezelfde herhaling hebben continu volgens mij. Maar dan zijn er dus verschillende versies waardoor het dan 84, toch weer anders klinkt. 84f bestaat niet. Dus Wat is dit, dit dan? 88F. Ja, dat is ja, het belangrijkste God. nu om te weten. Ik vind, maar ik vind wel dat jullie...